5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Dodental gekapstijsd cruise schip opgelopen tot 5. Nederland en Duitsland willen snel permanent noodfonds. En Nederlandse trucker wint Dakar-rally. <geziet pech>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 Het bergingsbedrijf Smittak is begonnen met het wegpompen van stookolie van het gekapstijste cruiseschip. Het werk wordt gedaan met ongeveer tien man en in samenwerking met een plaatselijk bedrijf.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 Met een permanent noodfonds zijn alle 17 eurolanden landen samen verantwoordelijk voor de inleg. De 17 hebben afgesproken dat het tijdelijke noodfonds voor landen in nood in de loop van het jaar wordt vervangen. Rutte en Merkel willen er haast mee maken.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 De 21 manningsleden zijn volgens de Indiase autoriteiten ongedeerd. Het is nog onduidelijk of de kapers losgeld hebben gekregen. De Somalische piraten hebben de afgelopen jaren met kapingen miljoenen dollars opgestreken.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 Het popfestival Noorderslag heeft dit jaar 33.000 bezoekers getrokken, ongeveer evenveel als vorig jaar. Vier dagen lang presenteerden bijna 300 bands en artiesten zich in Groningen. Bij het slot van Noorderslag, gisteravond, werd de popprijs 2011 toegekend aan de jeugd van tegenwoordig. Het op beste poppodium van het jaar werd door een roosje in Nijmegen gekozen. Het was de 26 e keer dat Noorderslag werd gehouden. In de Dakar-rally heeft de Nederlander Gerard de Rooij gewonnen in de categorie vrachtwagens. Zijn compositie kwam in de laatste etappe naar de Peruaanse hoofdstad Lima niet in gevaar. De Rooijs teamgenoot Hans Stecy eindigde op ruim 50 minuten als tweede. Stacy won het vrachtwagenklassement in 2007. Besluit het weer. Het koelt stevig af en vannacht kan het in vrijwel het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig en de temperatuur ligt dan tussen de 2 graden in het oosten en 4 in het westen. Ook dinsdag nog koud en zon, maar vanaf woensdag wordt het zachter en wisselvalliger. Sint Sint meer. Sint mooi. Sint, Sint, Sint magnifiek. Sint magistra Sint meesterlijk, Sint Markant. Sint Memorabel. Sint Magisch. Sint Maarten. Sint Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint Maarten. Aangenaam. Vanavond in Cairo Brandpunt ontsnapt uit de greep van de Evraïm secte. broertjes veilig thuis na hun vlucht uit Israël. Dat en meer in Cairo Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Sint-Maritiem. Dat is Zeilen op Sint-Maarten. Aangenaam. Sint zes minuten over vijf. U bent weer terug bij het vierde en laatste uur van Langste Lijn op deze 15e januari. We gaan weer richting de voetbalcompetitie en daarom leek het ons mooi in dit laatste uur van Langste Lijn eh, drie getrouwen die dat voetbal al heel lang volgen en zeer deskundig zijn eh, hier toe uit te nodigen. Ja, Willem Vissers, jij kijkt meteen van de Volkskrant een <lacht> beetje zo van, eh, heb ik dat? Ja, wij, wij beschouwen jou als deskundig. Dat doen we ook met Henk Hoiting van Trouw, welkom en Chris van Nijnatten van het AD. En eh, het mogen duidelijk. Zijn, we gaan de competitie maar eens een beetje doorlopen van boven naar beneden. En mocht iemand van jullie vergeten zijn hoe het ook alweer stond, AZ is de koploper in de Eredivisie. <laughs> hoewel de druk van de achtervolgers in het laatste deel natuurlijk groter en groter wordt. Maar Coach Gert-Jan van Beek, en daar gaan we eerst heel even kort naar luisteren, blijft reëel over zijn doelstelling met zijn team. Ja, we hebben van uh, de eerste dag dat we hier bij elkaar waren, hebben we dat even op een rijtje gezet. Uh, daarin heb ik de, de, de, de groep ook uh, de keus gelaten. En uh, groepjes gevormd. En hebben ons gebogen over uh, dus onze doelstelling de tweede seizoen zelf. Want zonder doel vind kun je niet presteren. En, uh, en dat was heel duidelijk. Top 4. Top 4, zegt Gert-Jan van Beek. Um, Willem Visser, ik begin maar eens even bij jou. Um, AZ staat bovenaan. En toch is er bijna niemand in Nederland die denkt dat AZ kampioen van Nederland gaat worden. Hoor je ook bij die mensen? Ja, daar hoor ik ook bij. Want? Nou, als je puur kijkt naar de kwaliteit van de selectie dan schat ik Ajax en PSV met name hoger in. En dat is op basis van wat je uh, aan namen en mensen ziet. Uh, is de elftalprestatie prestatie van deze coach in dit elftal dan bovenmatig goed gelukt? Nou ja, heel goed. Ze hebben uh, uh, uh, mooi voetbal laten zien. En ze hebben ook uh, bijvoorbeeld, uh, nou niet geluk, want het is een kwaliteit... maar een speler als Rasmus Elm, die al een paar jaar in Nederland speelde... en die toch, waar iedereen wel van zag dat hij een goede voetballer was... Die heeft een geweldig rendement dit jaar. Die heeft Uit vrije trappen heeft hij heel vaak gescoord. Ze hebben bijna elke wedstrijd opengebroken uit de spelervatting. Dat is een prestatie op zich. Maar het is ook gevaarlijk. He, want je, je, je bent ook kwetsbaar. Want als dat, dat onderdeel niet meer zo goed loopt... Dan, uh, dan is het toch wel wat minder. Berends heeft het natuurlijk goed gedaan. Die is van Nerenveenhaal, die daar op de bank zat. Je heeft een heel goede seizoenhelft gespeeld. Maar her, daar had nog eigenlijk bijna niemand van gehoord. Die staat opeens als een uh, jonge god te spelen. Dus ze hebben het heel goed gedaan, maar ik vind het geen kampioensploeg. En hoor je sluit jij je hierbij aan bij deze analyse van Willem Vissers? Of denk je, oh... Je nee, nee dat zou, het zou leuk zijn als ik dat zou denken, maar dat denk ik niet. Ik denk niet nou, en uh, bijvoorbeeld Berens, die Willem net noemt, dat is, dat is een hele verdienstelijke voetballer. Maar dat, dat is nou ook het, het genre voetballen... waarvan je nu ook wel de begrenzingen gaat zien. Dat, dat geen heel seizoen die, die speelt verdienstelijk op die vleugel... heeft nu toch ook wel zijn terugvalletjes gehad... En dat, daar hebben ze er iets te veel van bij AZ. Dus ik vind het over de hele lijn geen kampioensploeg. Chris Van Nijnen had het dan toch even naar die Maher. die daar ja. ineens toch een beetje vriend en vijand verrast. En dan zeggen er altijd mensen. Nou, we wisten het eigenlijk wel. Maar hij, hij <lacht> dat hij zo goed was, dat wisten we toch niet. Hè? Nee hoor, ik, ik zeker niet. Uh, de enige die me in een heel vroeg stadium. me daar een keer op wees. maar toen ben ik het ook te snel weer vergeten. was Willem van Hanegem. Die, die had hem een keer eens gezien. Maar hij heeft mij totaal verrast, die jongen. En ik moet zeggen dat. Ja, door hem ben ik weer vaker naar, naar AZ gaan kijken. Hoor. In de hoop dat hij dan meedoet en dat hij ook in vorm is. En, en... Maar dat zegt gelijk ook weer wel alles over hoe je, of ik in dit geval, tegen AZ aankijk. Ik deel de mening van mijn twee uh, collega's hier aan tafel. Uh, het, is een, ja, het is een sterke ploeg, kunnen goed voetballen, nog aantrekkelijk ook. Maar ja, net iets te dun, heb ik het idee. De, de, ze hebben niet één iemand die er enorm uitspringt. En als ik het dan één moet noemen, dan is die maar her. Maar ja, hoe is die 19 of ja, zo? is ja. dat, dat... Of 18, dat, uh, dat is nog iets te jong. Ik denk dat ze bovenaan staan. Uh, maar dat is moeilijk te bewijzen vanwege uh, ja, een heel erg goede staf. Ik vind een hele professionele club. Ik vind Toon Gerber als echt een kanje van een directeur. Ik begrijp niet dat, uh, dat ze bij Ajax nooit aan hem hebben gedacht. Als ze het dan niet hebben gedaan. En ja, Verbeek vind ik ook een goede man uh, op dit moment voor AZ. Het en enige jammer vind ik dat ja? ze dus niet uitspreken dat ze kampioen willen worden. En ze hebben dus het ja, dus begin drinken. van het seizoen. Ja, maar jij het al niet gelooft, Willem, dan? Nee, maar, maar. ik vind natuurlijk wel, de ik bedoel, zij staan bovenaan. Ik, bedoel, ik hoef dat niet te geloven, ik ben een buitenstaander relatief. Maar zij ja, ze zijn net zo reëel al als jij. Nee, maar zij staan bovenaan. En ze hebben gezegd: in de winterstop gaan we wel kijken als we nog bovenaan staan wat, of we de doelstelling gaan aanpassen. Nou, en die hebben ze gezegd: nog steeds eerste vier. Dan denk ik: van ja, je staat nog steeds bovenaan. Ik zou dan toch zeggen: ik zou het toch prettig vinden. Met name ook omdat je weet dat Ajax kwetsbaar is, dat Twente kwetsbaar is, dat PSV ook niet elke wedstrijd Goed speelt, zou ik zeggen? Ja, ga er maar voor. Maar zou het nou verstandig zijn: van mensen bij AZ als ze dat gingen roepen? Wij worden kampioen. Je hoeft het er dan niet hard op uit te spreken. Ook oh, dacht hij je dat bedoelde. Maar dan toch even. Henk hoor, ik dan kom ik eens eerst bij jou. Want uh, dan hoeven we niet die hele tweede seizoen zelf, maar we gaan naar twee keer Ajax AZ toe. Ajax AZ donderdag en AZ Ajax zondag. Mm -hmm. um, en bij Ajax komen we straks nog wel uitgebreid. Maar vind jij dan ook, want Ajax heeft meer kwaliteit, dat is een woord wat ik al jaren hoor over Ajax. Maar vind jij uh, AZ of Ajax de favoriet voor die komende twee wedstrijden? Gewoon ja, even alleen die onderlinge nu wel. Zo hoef je geen wedstrijd verder te ja, kijken. Ja, maar het punt is dat het op dit moment heel moeilijk uh, te zeggen valt. Omdat uh, AZ is één speler kwijtgeraakt, Wermbloem. Ja. Dat is niet de beste, dat is ook niet de mooiste. Dat is wel een krachtbron. En dat is uh, als zodanig een hele belangrijke speler... voor zo'n in elkaar gezet, gezette ploeg als AZ is. En dat is natuurlijk heel interessant hoe ze dat gaan opvangen. Ik vind het wel leuk. Hè? Dat, dat is ook weer de, de, de charme van een trainer als Verbeek... Dat hij zegt, van doe mij maar voor zover het had gekund bij haar zit. Want ik ja. heb het idee dat ze nog steeds gaten uit de scherige hebben moeten vullen. Maar hè, dat hij niet zegt, van doe mij even een ander. Ik ga het intern wel doen. Maar dan kom je toch al gauw op Maher, over wie het, we het net hebben. Dat heeft hij al geprobeerd in Turkije. Om die op het middenveld met uh, Martens te laten spelen, die nu weer terugkeert. En ja, dan ben je toch al wat fragieler. Misschien wat leuker qua voetbal, maar wel wat fragieler. Aan de andere kant heb ik wat Ajax zien spelen. Het zegt niet alles in hoeveel wedstrijd, maar... Het was erbarmelijk. En, ja. en ik, ik, ik zie er ook geen schot in zitten eigenlijk, eerlijk gezegd, in die ploeg. Maar goed, mag je het Mag zo je straks, over straks even rustig ja, ja. zeggen. Dus ik proef bij jou dat eh, zelfs AZ nog wel licht favoriet is. Nog even dan in zijn algemeenheid. AZ is een speler gemaakt. Eh, tot nu toe valt het allemaal mee, hè, wat er gebeurt, zeg maar. We hebben nog even, maar gaat er ja. nog veel gebeuren? Daar zijn jullie altijd goed in. Ja, nou, ik, ik verwacht eerlijk gezegd... Je weet dat niet... altijd eerder, zeg maar, Vaak dan, dan, dan de spelers andere spelers zelf, zelf, ja. zelf zeg maar. Nee, maar, maar iedereen kan zien dat die, die transfer, transfermarkt is, is tamelijk dood en uh, dat is helemaal niet erg. Dat is maar goed ook. Ze dus moeten een beetje kalm worden uh, overal en, en uh, nu krijgen trainers ook de kans om, uh, om wat, wat, wat langer te werken met spelers. Ik vind het wel een, uh, een goede zaak, die rust.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 als daar een beslissing in wordt genomen. Nou, ik heb die beslissing genomen. Ik denk dat uh, drie jaar uh, PSV. Het uh, is een mooi project. En uh, daarin hebben we een aantal zaken hebben we gerealiseerd. Nou, en, uh, en dat loopt ten einde. En het loopt ten einde, Fred Rutte. Ja. Um, Henk Roy, ik begin bij jou. Is dit de trainer, ondanks dat hij weggaat... en over de invloed van zijn afscheid, gaan we het zo hebben... van uh, de aanstaande landskampioen? Ja, dat denk ik wel dat hij dat is omdat uh, uh, PSV, denk ik, de beste spelers van Nederland heeft. En omdat het uiteindelijk altijd nog daarom gaat. Op een hele hoge uitzondering na Van Gaal, die bijvoorbeeld kampen met AZ. Maar het, dat zijn de uitzonderingen. K kwaliteit van de spelers weegt uiteindelijk altijd zwaarder dan die van de trainer. En zeg je daarmee dat PSV in de zomer hele slimme zaken uiteindelijk heeft gedaan. Dat je dat hele elftal nu ziet staan? Ja, dat kun je slim doen. Maar ik denk dat wij met z'n vieren dat ook wel hadden gedaan. Dat, ja, dat, dat waren talentvolle spelers in de Nederlandse competitie. Uh, die ze overigens wel voor veel geld hebben, hebben gehaald... Ja. Na, na al een, een, die constructie met de gemeente. Dus daar is al van alles over te zeggen. Maar goed, ze zijn er nu. En, en sportief gezien uh, is dat voor PSV althans een goede zaak geweest. Dus ja, slim, ja... Maar wel kampioen Siegfalia. van Nederland. Uh, Christiane, dan zijn er altijd twee theorieën over een trainer die zegt dat hij weggaat. Sommige ja. mensen zeggen, de dag dat je weggaat ben je ook weg, einde bericht. Ja. Anderen zeggen, er komt een soort ontspanning over die man. Die kan nu heel onafhankelijk gaan werken. Wat denk je? Ja, ik neig naar het eerste. Uh, ik, ik vind het altijd eerlijk als een trainer uh, uh, vroeg aankondigt dat hij weggaat. Dat is eerlijk naar zijn werkgever, eerlijk naar zichzelf, en naar zijn spelers, noem maar op. Maar er verandert wel wat in de, in de, in de, in de dynamiek tussen een trainer en... En ze spelers. En meestal, maar ik heb niet alle voorbeelden parator, maar meestal pakt dat verkeerd uit. Uh, als, je, als je een paar spelers hebt die, die al een beetje op de rand zitten, die het niet helemaal lekker met hem vinden, ja, dan kan het verkeerd aflopen. En ik, ik, denk allemaal, ja, ik denk allemaal dat het nu gaat gebeuren. Want ik wilde namelijk ook zeggen dat PSV uh, de, de, de beste selectie heeft, maar vooral uh, uh, ook een heel sterk middenveld wat veel scoort ook nog vergeleken met, met de rest. En dat is meestal doorslaggevend. Maar dit, dit nieuwe aspect wordt een lastige. Maar denk jij daarmee, uh, dat is het feit dat de Burt heeft aangekondigd dat hij weggaat, uh, ondanks dat PSV zo'n sterke selectie heeft... dat dat de grootste tegenstander zeg maar, van PSV uh, zo'n ja, titel... Uh, ja, dat denk ik wel. Het feit alleen al dat wij er nu weer over praten... Weet je, dat wordt toch een onderwerp, of zij dat willen of niet. En ik, ik denk dat dat, dat wordt voor hun lastig wordt in de tweede helft van de competitie. Overigens. Als ik toch een, een, een kampioen aan moet wijzen, dan, dan, ja, dan moet je bijna zeggen: PSV hoor, daar niet van. Maar dit, dit wordt extra gecompliceerd. Dus ik hou het toch ijs, Willem Vissers, die houdt het uit. Nou. Je, mag je zo hoor? Eerst, eerst even over PSV eh, nog, want dat verhaal over die trainer die weggaat. En Chris van van AD zegt: ja, dat zou wel eens heel nadelig er zijn ook geluiden van mensen die zeggen... nee, die spelers gunnen het hem juist wel. Dus die gaan nog wat extra. Die willen eigenlijk wel dat hij met de kampioenschap weggaat. Wat voor geluiden hoor jij daar? Nou ja, ik denk dat PSV... die spelers zijn allemaal jong en ambitieus. En die hebben allemaal nog niet zoveel gewonnen. Ik bedoel, Stroopman, uh, Mertens, doen ze allemaal maar op. Wijnaldum, die komt uit een club die, die jarenlang... Uh, nooit een platte prijs won bij Feyenoord. Hè. Die hebben jarenlang hebben ze, hebben ze overal tegen aangehikt. En die jongens hebben intrinsiek motivatie. Die, zijn gewoon, die willen gewoon graag kampioen worden. En of die trainer nou op zijn hoofd gaat staan of niet, ik denk dat dat in principe niet zoveel uitmaakt. Ik denk wel, ik, er komt natuurlijk wel er komt iets los als hij nou de eerste twee wedstrijden verliest. He, of die speelt twee keer gelijk. Dan krijg je het publiek wat daar toch al. PSV is al het hele seizoen is het wisselvallig. Ze spelen met drie wedstrijden heel goed. Die winnen ze met 6-1 en met 7-1 en weet ik veel wat. En dan is er weer zo'n hele slechte wedstrijd tussen. En dan dat je... is wat ik bedoel, Willem. Dit, dit is gewoon een wolk die hangt er boven. Ja, ik denk dat we moeten daarin Je kunt of, nou niet bleef, of niet. Die dynamiek was er al bij dit, ja, dit maar seizoen. Is... PSV, iedereen gaat er vanuit. ja, maar we hebben zoveel gekocht. Nou, gaan we toch echt weer een keer kampioen worden. We hadden een abonnement op het kampioenschap. Dat is de laatste jaren is dat duchtig verscheurd. Hè, in de bullenbak gegooid, weg het abonnement. En nu hebben ze zoveel spelers gekocht. Dat ook het publiek en veel uh, mensen van de pers verwachten gewoon dat PSV kampioen wordt. En we ik begonnen ja. dit rondje, dat jij uitlegde dat PSV kampioen werd. Die anderen zijn het met een je eens, maar leg toch uh, omslag eruit waarom dat niet gaat gebeuren. Zeg maar. Ben jij helemaal van je stuk gebracht? <lacht> nee, nee, nee, nee want, want nee, ik geloof niet. In die zin dat. Uh, en Ik geloof ik, ik geloof kan hem niet, omdat die spelers, uh, die trainen, wat gunnen of wat dan ook, dat soms zo Ze moeten zichzelf wat gunnen. En dan heb je het, kijk, Willem hoe net al de nieuwe spelers. Nou goed, die hebben nog weinig verder meegemaakt, maar... Zeg maar het segment bij PSV wat dan wordt aangevoerd door Toivonen... die nu ook aanvoerder is, die er al iets langer zitten. Uh, wie, wie zit er nog meer bij? Pieters bijvoorbeeld, die verdediger. De keeper, weet ik wel, dat soort jongens. Die hebben de afgelopen twee jaar samen met Fred Rutte... is het allemaal steeds niet gelukt. Die moeten ook wel. De spelers moeten ook wel. Dus daarom denk ik dat het... ik bedoel, Het kan wel eens gebeuren dat het verkeerd uitpakt... als een trainer zijn vertrek aankondigt. Maar in dit geval ben ik daar niet zo bang voor. Althans, als je vanuit PSV-perspectief verpraat. Wij sluiten even dan dit rijtje toch af met PSV... als grootste favoriet voor de titel. Dan gaan we naar... F FC Twente, Ook daar kwam opmerkelijk trainer nieuws. Of niet opmerkelijk, gaan we het ook over hebben. Het ontsloeg in ieder geval in de winterstop uh, trainer Co Adriaanse. En u hoort nog een keer, dat vast al eens eerder gehoord... maar Joop Munsterman nog even. Oh. Wat duidelijk is, uh, dat wij een inschattingsfout hebben gemaakt. Een inschattingsfout hebben gemaakt in zaken management, managen... van uh, eigenlijk de overbrugbaarheid... tussen de verschillende gedachten over de voetbalcultuur. En uh, op technisch gebied is... Uh,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 Mooie managementtaal van ja. Joop Munsterman. Het managen van uh, um, overbrugse verschijnselen, uh, uh, geloof ik. Terwijl uh, Swansea en Arsenal op dit moment in een 1-1 stand ja. zijn gewikkeld. Chris van Eindhoven, We moeten weer even ja, hier doorwerken. Nee, ja. maar mag, mag, mag. We gaan daar straks wel even wat over vertellen. Um, maar eerst even uh, verstandig van Twente. Om als het niet werkt te zeggen tegen Koen je dankjewel. Ja, vind ik wel. Als je, als je merkt dat het absoluut niet gaat, moet je, moet je maatregelen nemen. En ik vond het van uh, Munsterman, hoewel die wel wat slagen onder de arm nam. Maar hij heeft, hij heeft in ieder geval wel uh, aangegeven dat hij daar zelf ook een fout in heeft, ge heeft gemaakt. Weliswaar in, in samenspraak met anderen, zei hij. Maar de, nou ja, dat vind ik op zich wel uh, goed. Alleen, ja, wat er bij Twente eigenlijk aan de hand is... ze zijn natuurlijk twee belangrijke spelers kwijtgeraakt, ja. Ruiz en, uh, en Jansen. En daar kun je lang en breed over praten. Maar als, je, als, je die, als die weggaan en er komt eigenlijk geen goede vervanging voor terug... ja, welke trainer dan ook, dan heb je het moeilijk en dan heb je meer nodig dan een half jaar... Om, uh, om weer iets neer te zetten. Dus je zegt, ze mogen hem ontslaan, prima. Maar die stand die Twente inneemt op de ranglijst... is meer inherent aan het spelersmateriaal ja. wat er nu is... dan aan de wel-of-niet-trainer. En McLaren, een en makkelijke overnus, of niet-makkelijke keuze. Maar ik denk ook dat, dat Co niet, niet is weggestuurd vanwege de stand of zo. Maar dat is vooral de manier van werken geweest, intern. Ja. Dat is niet Geen bevallen. Doorstand. Dat ging niet, en daarvan zegt dan de leiding, hoe, hoe lullig ook, maar ja, ja sorry... Wegwezen. Dus als hij heel laag had gestaan... maar het was wel gezellig geweest, Willem... dan was nee, hij gelever, maar... hoor ik nu van jullie. Want dit, ver, dit verrast nee, mij. Goed, je, ik dacht een... dat het op de stand ging bij voetbal. Nee, maar... Er is dus blijkbaar geen... Uh, maar ik, ben het ook, ik vind het jammer dat... Uh, hij had maar één jaar contract... En dan denk ik van: uh, is dat nou zo moeilijk? Dat vind ik het, het vaak het irritant aan voetbal. Omdat nou, is het dan zo moeilijk om dat jaar met elkaar uit te zitten? Want als het nou super slecht ging, zo slecht gaat het helemaal niet. Hij is de beste spelers, we spelen niet meer sprankelend. Nee, maar dat gaat niet. Als je met, met Janko en Wisgerhof. En, uh, en daar kun je niet sprankelend voetballen, want dat zijn geen sprankelende voetballers. Maar weet je wat, ik denk dat, dat, dat Münsterman het. Het, uh, het, het, het welbevinden van uh, jongens als Schreuder en, en verwonderen en Mulder... en om erop, kortom, de hele technische staf en wat er tegenaan zit... ik denk dat hij dat veel belangrijker ja, heeft gevonden. Ja, is, en dat, dat heeft, dat denk is, ik... Dat zijn wel assistent-trainers, hoor. Ja, maar en ik, willen ik wil, we wel ik wil nog mee, een mooier ja. worden. dat zijn hulptrainers. Ja. Laten we dat Hulp maar het... hebben ze er overigens meer van dan ja. spelers bijna? Ja, bij ja, daarom. En, ja maar en... dan willen ze bij Twente echt verder mee. Hè? Ja, maar ik, bedoel... dit is, ik vind dat dit een van de keerszijden... die dus ook ja. aan dat beleid kunnen kleven. Ja. Ik vind het niet wat Willem net zegt, jammer. Ik vind het, ik vind het beschamend en respectloos dat Co-Adriaans is ontslagen. En, en dan kun je zeggen, in de voetbalrij kunnen ze daar wel meer wat van... met dat soort woorden, maar ik vind dit echt een set die, die zijn weerga niet kent. Ook als je de geschiedenis maar even nagaat, ik heb daar toen over nagedacht... Ja. hoe vaak is dat gebeurd, dat een trainer sowieso na een half, na een half jaar ja. wordt ontslagen... en dan hebben we het nu ook nog over een man van, van een geweldige reputatie. En dan inderdaad, dan zullen ze misschien niet helemaal goed hebben kunnen samenwerken. Ja. Nou, dan houden ze dat maar een jaar vol. Hij heeft een, een jaar contract. een man met zo'n status. En uh, hoe die nu vanuit dat oosten daar wordt afgemaakt, dat, dat vind ik echt... Uh, dat vind, ik, dat vind ik beneden alle pijl. En laten we dan ook even over zijn opvolger hebben. Ik kijk eerst weer naar jou. Uh, um, de heer McLaren. Een beetje een makkelijke keuze. Of niet? Ja, vind ik wel. En, en uh, dat begrijp ik echt niet. Omdat, ja, die, die is natuurlijk ook op een rare manier weggegaan daar. Weet je, die, die had even daar zijn blazoen schoongemaakt. Die kwam eigenlijk beschadigd aan bij Twente vanuit Engeland. Ja. Heeft daar toch gewoon de kans gekregen, laten we eerlijk zijn. En, en uh, moest heel snel weer weg om, uh, om ergens meer geld te gaan verdienen. Nou, die zou ik nooit meer teruggehaald hebben. Maar nou is het hem goed gelukt om zijn blazoen weer te beschadigen daarnaast. Zeg maar ja. twee keer ja. Willem ja. vissen. dus komt hij weer ja. om dezelfde reden terug, zeg maar. ja. ja, Hij, ja. hij ja. gaat dus weg. Ik bedoel, hij is kampioen geworden. Nou, ik, op zich begreep ik het nog in zoverre wel. Want in feite is dat de top. He, bedoel, hij is kampioen geworden met S20. De kans dat je de jaar daarna weer kampioen wordt. is niet zo heel groot. Als je trainer van S20 bent. Dus dat hij dan naar Wolfsburg gaat te begrijpen komen. Daar, daar gaat het dus volledig verkeerd. Ja. He, en dan een half jaar, ruim een half jaar. wordt hij ontslagen. Ja, wil dan je hij heb, dan het in... beste verhaal ooit geschreven. van een Nederlandse. In, in je carrière. Daar heb je een prijs voor gekregen. Dan ja. ga je daarna toch ook niet weg bij de Volkskrant. Nou moet ik ergens anders zijn. Ja, nee, maar goed. Ik vind ik wel, als trainer moet je wel kijken waar je. Ik be, be, be, be, bedoel, een stuk schrijf je elke dag. En je bent zo goed als je laatste stuk. Dat weet jij net zo goed oh. zeker. Mm -hmm. Maar een trainer die. Die, die, die, die, die, die kan dan naar Wolfsburg, die wil zijn Kijk, ik snap hem wel. Hij komt uit Engeland. Hij was daar natuurlijk bondscoach geweest. En dan kom je... Je moet opnieuw beginnen. Ik begreep het nog wel enigszins. Maar dat ze hem nu terughalen, dat vind ik een, een, een, een wat raar verhaal eigenlijk. Nou, met name ook omdat de, de beste de spelers van toen zijn weg... Dus het kan eigenlijk alleen maar minder gaan. Ik bedoel, Het is best wel lastig om, om die prestatie te evenaren. En als wij dit optellen uh, allemaal, Henk ooit denk, waar, waar, waar moeten we Twente inschalen? Doen ze nog mee om de titel? Gaan ze daarachter een beetje door zoals ze nu staan? Waar, waar, waar staan ze? Nou ja, je, zet, je vraagt nog. Misschien hebben ze wel allemaal niet meegedaan om de titel. Want dat is wat Willem net al analyseert. Ik, bedoel, en ik, ik ben nooit zo kapot geweest van S.C. Twente als ploeg in zijn totaliteit. FC Twente heeft, vind ik een heel groot segment. Dit seizoen? Vrij nee? vlakke verdienstelijke. Oh. Nee, helemaal. Ook in het voorgaande seizoen. Dus ze zijn kampioen geworden worden door een goede, organisatie, goede teamorganisatie. Dat heeft McLaren dan inderdaad neergezet. Maar vooral natuurlijk daar, daarbij de uitschieters van Theo Jansen en Brian oh. Roeis. Daardoor wonnen ze heel veel wedstrijden met 1-0 en 2 en op het laatst. Nou... Uh, oh op jouw vraag, dat is nu niet meer zo. Het enige wat McLennan kan doen... Uh, in vergelijking met zijn voorgaande periode... is die hechte organisatie neerzetten... waar ze daar zo gek van zijn bij Twente. Nou ja, daarmee alleen uh, ga je niet meedoen met kampioenschap. Maar tot nu toe zeggen wij dus... Uh, PSV is de grootste kampioenskandidaat. AZ, ja, zij, nee, <laughs> AZ, jij zegt dat niet, Willem Vissers. Heel terecht dat je dat even opmerkt. AZ is het ook al niet. Twente is het ook al niet. Uh, Willem Vissers, dan kom ik met jou uit. Uh, uh, ja, dan hou jij Ajax over... Nou. Uh, dat verrast mij een beetje. We gaan toch even luisteren. Eerst begint de tweede seizoenshelft eh, met een topper tegen, tegen AZ. Hè. En daar ligt dan ook de sleutel. Mooi woord voor de tweede seizoenshelft volgens treden Frank de Boer. Nou, dat wij eh, de eerste wedstrijd natuurlijk... die zal wel heel cruciaal zijn voor de competitie. Dan kan je op twee punten komen van de koploper. Ja, dat zou... Eh, dat zou een fantastische stap zijn in de goede richting. En we hebben het vorig jaar bewezen dat we kunnen terugkomen. Dus Ik ben een ja, proactief mens, dus ik ga ervan uit dat, uh, dat het weer gaat gebeuren. Dat het weer gaat gebeuren. En Willem Vissers, uh, jij zei bij PSV is niet mijn favoriet. AZ niet, Twente niet. Uh, is het dan Feyenoord nou ja. of Ajax? Jouw nou, favoriet? Feyenoord, hè? Moet het ja, Feyenoord. Komt dat langs. Kom ja, ja. Ja. ja, nee, maar ik vind, ik, ik, Ajax, vind, ik, het ging mij vooral om de kwaliteit van de selectie. Ik vind niet dat PSV een betere selectie heeft dan Ajax. Maar mijn Noem. vraag is want jij zei ik nee, weet nog goed, niet of Peter. vind je Ajax eindelijk... nog een serieuze titelkandidaat? Ik vind Ajax zeker een serieuze titelkandidaat. Die staan ook vijf punten achter op AZ. Cruciaal zijn voor Ajax de eerste twee weken. Ze spelen uit tegen AZ en de week daarna spelen ze uit tegen Feyenoord. Ja, ze dienen natuurlijk alle twee verliezen. Dan uh, wordt het een moeilijke vraag. Ja, maar dat is niet de vraag wat je daarna zegt. De vraag is wat je nu zegt ja, met die twee IJs... wedstrijden. Gaan dan vind je Ajax mentaal zo stabiel geworden in de winterstop... dat je denkt, dat ja, gaat, ja, gaat gebeuren. Ze zijn op trainingskamp in Brazilië geweest, ze hebben gewoon getraind. Maar er komen wel spelers terug. Ze hebben natuurlijk ook, als je naar die bekerwedstrijd kijkt, tegen AZ... toen ze met een of voorstander die werd gestaakt toen meneer Esteban... Uh, werd aangevallen yeah. door een supporter. Toen speelden ze met zes basisspelers deden niet mee. En ze stonden bij 1-0 voor. Ja, een hoop van die jongens zijn nu terug. En niet allemaal nog. Boylees is nog niet terug. En Ziektogson is ook nog niet terug. Maar er komen wel wat spelers terug. Ze hebben heel veel blessures gehad dit jaar. Meer dan veel andere teams. En ik denk dat zij kwalitatief gewoon... minimaal net zoveel inbrengen als PSV. En uiteindelijk denk ik dat kwaliteit toch... Doorstelgevend is. Henk Oijting, dat woord kwaliteit wordt vaak aan Ajax toegedicht. Uh, mentaal stabiel zijn, uitwedstrijden kunnen spelen, is ook een kwaliteit. De, de, vind jij dat die kwaliteiten van Ajax zodanig zijn, die twee kwaliteiten opgeteld, dat zij een serieuze titelkandidaat zijn? Nou ja, we hebben het over Nederland, hè? We ja. leven in Nederland. Dus in Nederland is Ajax, dat is Ajax natuurlijk nog wel een serieuze titelkandidaat. Voor de rest uh, denk ik als, ik, als ik jou zo hoor in je vraag stel ik dat ik over de kwaliteit en dergelijke van Ajax, uh, dat we precies één te denken. Want ja, ik ben daar ook niet, en, ik, en, en dat is al heel lang dat ik daar niet van ondersteboven raak. Ook van voetballers van wie ons wordt gezegd dat dat toch wel hele grote talenten zijn wat er ook. Om nog even terug naar het begin van de uitzending in vergelijking met... Uh, met uh, Maher, waar we het over gehad hebben, die van AZ... met Eriksen, wat dan het grote talent van Ajax is. Dat is natuurlijk een hele aardige voetballer, dat zien we allemaal wel... maar ik heb die Maher twee keer luisteren in voetballen... en ik zie hem ook al uitdelen en ook in duels al, al, al vinnig en fel zijn... op een manier die ik bij Eriksen nog steeds... nou, inmiddels, wat is het, dik een jaar, nog niet zie... Dat is mijn probleem altijd met de zogenaamde kwaliteiten van Ajax. En Eriksen zie je ook bijna nooit in de 16 meter van de tegenstander. vind ik, even de VI erbij pakken. Ik denk de meeste assist van alle Eredivisie doelpunten Dat kan zijn. Ja, nee, maar het is echt een grote speler. De discussie gaan wij niet verder over Erikse voeren. Wel, is van Nederland? Dan gaan wij nog even over Theo Jansen hebben. Want die wordt ontzettend gemist bij Twente. En toch heeft hij bij Ajax niet gebracht wat hij bij Twente wel kon doen. Ja. Ja, dat, dat... Ligt dat aan Theo Jansen of ligt dat aan Frank de Boer of ligt dat aan Ajax? Nee, dat, dat, ja, dat ligt aan degene die bedacht heeft om hem uh, naar Ajax te halen. Ik moet je zeggen dat ik bij, bij die transfer meteen al heb uh, gezegd en geschreven dat, dat ik daar grote twijfels over had. Omdat ik... Ik vind Theo nou, zo'n jongen, die moet het ook van zijn, van zijn, van zijn gevoel hebben. Hoe die, hoe die binnen een club zit. Nou, bij Twente was het ook niet alles meer toen hij daar wegging. dat weet ik wel. Maar ik, als ik nou één soort speler moet noemen van wie ik vind dat hij totaal niet bij Ajax past, dan vind ik dat Theo Jansen. Ja. En dus, als wij dit allemaal optellen, doet Ajax, over twee weken kunnen we het echt zeggen, maar ja. dicht jij Ajax kansen toe in Alkmaar en in Rotterdam, Rotterdam waar we het zo uitgebreid na het nieuws over gaan hebben? Uh, kansen altijd, daar is de eredivisie nu helemaal wisselvallig genoeg voor, maar ik vind ze niet goed genoeg. We gaan dit uh, rondje toch even besluiten, heren. We hebben vier clubs gehad. Willem Vissers, nou moet je toch even kleur bekennen. Wie wordt kampioen van Nederland? Ja, zij dan allemaal PSV zeggen, zeg ik Ajax. Dan zeg jij Ajax. Maar een beetje of zo, zat ik... op school er al in. Of als iedereen dit zegt. Nee, jij zegt nu, jij hebt uh, nu Ajax gezegd. Okay. Henk, hoort PSV. PSV, Chris Van het. Ja, dat weet ik niet. Voor mij is uh, Feyenoord een dark horse. Oké. Okay. ga ik zo meteen uitleggen. Feyenoord gaan wij het uh, uitgebreid over hebben. Want we gaan er zo, uh, nou niet echt uit. We gaan even het journaalblokje en het mooie weer natuurlijk doen van. Uh, van half zes. En daarna gaan praten wij weer verder hier in de studio... met deze drie heren over al het andere wat het Nederlands voetbal... en met name de competitie ons de komende week gaat brengen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zes. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. In het gekapstijs de cruiseschip bij Italië... zijn opnieuw lichamen gevonden. Volgens de kustwacht werden lichamen van twee oudere mannen gevonden... achterin het schip bij een verzamelpunt voor noodsituaties...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 Nu rust de last veel op de schouders van sterke eurolanden als Duitsland en Nederland. Met een permanent noodfonds zijn alle 17 eurolanden samen verantwoordelijk voor de inleg. En in de haven van Vlissingen is een dode vinvis gevonden. Hij was nog jong en ongeveer 8,5 meter lang. Deskundigen van het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden gaan morgen naar Vlissingen om het dier te ontleden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ga het team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 Daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat wel weer geleidelijk naar beneden. NOS, op NOS Radio, langs de lijn. Bijna twee minuten overal sessie bent weer terug bij Langs de Lijn... waar wij zo verder gaan praten met Willem Vissers van de Volkskrant... Chris van Nijnatten van het AD en Henk Hoiting van Trouw... over het wel en wee van de Nederlandse voetbalcompetitie. Maar voordat wij dit gaan doen, gaan wij ook een blikje werpen over de grens. Oh, de ballen, de ballen dit de buitenlands voetbal langs de lijn Buitenlands voetbal beginnen met de Premier League... waar Tim Krul zich weer eens kon onderscheiden bij Newcastle United. Want mede door zijn goede keeperswerk wonnen de McPease... met 1-0 met van Queens Park Rangers. Newcastle klimt door de zegen naar de zesde plaats in de Premier League. Die andere Nederlandse keeper in Engeland, Michel Form... neemt het op dit moment op met Swansea City tegen Arsenal. En na een goed half uur staat het daar 1-1. Robin van Persie opende de score maar via een benutte strafschop kwam Swansea langs. Wij houden nu uiteraard op de hoogte. Door een thuiszegen op Sunderland stevig Chelsea de vierde plaats het weekend. Frank Lampard maakte het enige doelpunt nadat een volley van Fernando Torres via de lat bij hem terecht kwam. En Tottenham Hotspur miste de kans om eens op gelijke hoogte te komen met de koplopers uit Manchester. Tegen degradatiekandidaat Wolverhampton kwam Tottenham niet verder dan een 1-1 gelijk spel. Terwijl Man United wel wist te winnen met 3-0 van Bolton en Paul Scholes vierde zijn rentree in de Premier League met een doelpunt. En nam in augustus op grootste wijze afscheid. Maar u weet het wel, hè, vorige week kwam hij op zijn uh, besluit terug. United staat nu weer op hoogte gelijke hoogte met Manchester City. Maar de ploeg van Roberto Mancini heeft nog een wedstrijd te goed. Morgenavond speelt City uit tegen Wigan Athletic. En in Italië kijkt iedereen uit naar de Milanese derby tussen AC en Inter. Die nemen het vanaf kwart voor negen vanavond tegen elkaar op. Claudio Ranieri van Inter heeft een nagenoeg volledig fitte selectie tot zijn beschikking. Kivu, Maikon, Forlan en ook Wesley Sneijder keren terug naar blessures en de verwachting is dat Sneijder in de basis staat. AC Milan kan bij winst vooral profiteren van puntverlies van de concurrenten boven in de Serie A, ja, want Juve kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cagliari, en tot vanavond heeft Juve dus nog de koppositie in handen, maar AC Milan passeert de rivaal bij winst op Inter, en ook de nummer drie verspeelde punten, want Udinese werd met 3-2 verslagen door Genoa. De wedstrijd tussen Catania en AS Roma moest gisteren worden gestaakt, door hevige regenval was het veld niet meer bespeelbaar. Dan gaan we naar Spanje, Real Madrid gaf lange tijd hoop aan de supporters van Barcelona, stond lang op achterstand bij Real Mallorca, maar in de de laatste twintig minuten. En zelfs in de laatste minuten is bogen het toch nog weer om. 2-1 won Madrid. Vergroot de voorsprong tot Barça op acht punten. Maar vanavond neemt Barça het op tegen Real Betis. Sevilla kan er weer op 5 punten komen. En in België heeft Anderlecht de topper tegen Club Brugge overtuigend en afgetekend gewonnen. Constant van de Stokstadion was de koploper met 3-0 te sterk voor de nummer 3. De voorsprong van Anderlecht op achtervolger A. Gent is vier punten. Gent verloor namelijk met 2-1 van Liersse SK. En in Duitsland gaan we volgende week pas weer voetballen. Net als in Nederland. Dus gaan wij hier doorpraten met onze gasten. En Chris van Nijland, ik begin maar eens even bij jou. Want we gaan het dan hebben over de nummer 5 in de stand. Nummer 5 die zo'n goed seizoen draait tot nu toe. Feyenoord. En jij zei, ja, dat is misschien wel mijn dark horse voor de titel. Ja. Nou, hoop ik daar ook een beetje op. omdat Ik ben blij dat het met Feyenoord weer goed gaat. Grote club gaat langzaam beter. Presteren veel beter dan vooraf verwacht. Uh, maar wat, als je nou op dit moment moet zeggen van ah, wie wordt de kampioen... dan vind ik het ook uitdagend om over Feyenoord na te denken. Omdat je in, in de eerste helft van deze competitie... die keren dat Feyenoord echt uh, goed speelde... speelden ze ook echt heel erg goed, vond ik. Uit tegen Ajax, uit tegen AZ met name, tegen PSV thuis. Hebben ze echt iets laten zien. En, en uh, ik krijg ook signalen dat, uh, dat, dat Koeman uh, die wisselvalligheid uit zijn ploeg aan het halen is. Kijk, dat gaan we nu natuurlijk volgende week pas zien. Maar ik, ik, uh, ja, ik geloof het eigenlijk wel een beetje. Dus er is één nadeel dat, uh, als je spreekt over het middenveld van PSV... dat het sterk is en in ieder geval goed is voor een hoop doelpunten. Ja, dat heeft Feyenoord niet met, met uh, Caramel Madi en Klasie en, en, en Bakal. Ja, die scoren natuurlijk te weinig. En dat, ja, dat heb je wel nodig als je kampioen wil worden. En ik in kan Feyenoord zich mengen in de echte strijd bovenin... of is dit de reële stand voor de Rotterdammers op dit moment... zo rond die vierde vijfde plaats? Ja, ik denk dat dit er Ja, stand is. Ja. Dat, dat, dat, voor dat andere acht ik het gewoon nog niet stabiel genoeg in alle geledingen. Ook dat wat, en, en bovendien heb je binnenkort, maar goed, dat is een tijdelijk iets dat middenveld wat Chris al noemt, dat Elma dat die weg is hè, voor de Afrika Cup. Ja. En uh, daar is nu begreep ik van haar is een van zijn mogelijke vervangers is al geblesseerd afgehaakt. En dan zegt Koeman, de trainer zelf ook al, dat het dan gelijk heel dun wordt. He, om dat middenveld nog te bezetten. Oh. Dus ik, nee, over, over de gehele lijn. Ze doen het geweldig hoor. En, maar over de gehele lijn vind ik het te, te, te smal voor een kampioenskandidaat. Willem Visser, als wij naar Koeman kijken. noemen we ook een trainer. die een paar uh, vlekjes had opgelopen, zeg maar. in de afgelopen periode. Is, is dit voor hem, wat dat betreft. heeft het jou verrast dat hij dit Feyenoord zo sterk aan de praat kreeg? Nee, want ik vind Ronald Koeman. Uh, dat vind ik een van de betere trainers. Zeker als het om resultaat gaat. Kijk, Feyenoord heeft de beste resultaten tegen de top vijf. Feyenoord heeft gewonnen van Twente en Feyenoord heeft gewonnen van PSV. Feyenoord heeft gelijk gespeeld tegen Ajax. En Feyenoord heeft alleen verloren van AZ. Maar qua punten hebben ze de meeste punten gehad in de topwedstrijden. En Koeman heeft de qua, is echt een echte resultaattrainer. En die zet, gewoon een goed, die zet het elftal goed neer. Die weet mensen op een goede manier te motiveren. Het is uh, uh, voor mij onbegrijpelijk geweest toen. Maar ja, goed, hij paste blijkbaar, net zoals Adriaanse niet bij Twente paste... paste Koeman blijkbaar niet bij AZ. Maar dat vond ik echt een, uh, een schandalige zet. Om, om hem zo snel bij AZ te, te, te ontslaan op het moment dat uh, het hele Scheringa-imperium in elkaar stortte... en je toch echt niet kon spreken dat er rust was in de club... dat spelers blij mochten zijn dat ze met hun pasje... nog geld uh, bij de bank konden krijgen bij zo'n spreken. Hele rare tijden in Alkmaar. En toen was, waren de dus resultaten ook wat wisselvallig... He, kwam na Van Gaal komt er een andere trainer, Koeman, die het een beetje anders gaat doen. En die is eigenlijk, terwijl ze er niet eens op dat moment zo slecht voorstonden, is die uh, vrij uh, snel ontslagen. Vond ik een, uh, ook moreel gezien heel verwerpelijk. Omdat uh, er zoveel klanten van DSB waren die de dupe waren. van dit. Uh, en dan ga je even een trainer ontslaan en die geef je even... Uh, acht ton of zes ton of weet ik veel wat mee. vond ik echt niet kunnen. En, en gaat het zo goed met Koeman, die jij zo hoog acht, en Feyenoord... dat zij zich in de titelstrijd gaan mengen? Of sluit je aan bij buurman en Nee, Korting, ik denk dat, zegt... ik denk dat uh, de, ik Feyenoord... ik vind het echt uh, dat, ze, dat ze goed spelen. Dat ze ook om, op een manier voetballen... zoals ze bij Ajax speelden met veel, uh, veel druk... en veel uh, gedurfd voetballen. Veel talent... He, Feyenoord en Ajax zijn toch de talentenfabrieken in Nederland. Daar zouden wat dat betreft andere clubs echt een, een, een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoewel PSV ook wel met een aardige lichting komt weer uit de eigen jeugd. Maar de enige wat Nederland kan is opleiden. Dat moeten ze vooral blijven doen. Dat doet Feyenoord en Ajax op dit moment heel goed. Leiden veel spelers op. En, maar het is net, net denk ik nog te dun om... Uh, maar je ziet wel dat ze nu al een fundament leggen door vormen te halen. Maar Ajax vonden door... ze zelf niet toch? Nee, maar goed, de opleiding valt wel iets over te zeggen. Maar je kunt niet zeggen dat het in kwantitatief opzicht niet deugt. We gaan even ook over Koeman praten. Want uh, dat ging allemaal zo goed contract voor een jaar. Dus uh, nou, die zou wel even contractverlenging, een ABC'tje dachten wij. Maar op het trainingskamp in Marbella kwamen de clubleiding en Koeman er nog niet uit, zeg ik maar. Nou ja, het is duidelijk dat, uh, dat mijn management hier was om, uh, om natuurlijk tot een akkoord te komen met, uh, met de club. Ja, dat is niet gebeurd, waar we eigenlijk aan, nou, vanuit twee kanten wel op hadden gehoopt. Maar ja, we hopen dat het uh, nog gaat komen dan. Maar moet uh, men zich zorgen maken, iedereen die Feyenoord een uh, warm hart toedraagt, dat er een kleine kink in de kabel is gekomen? Nou, dat weet ik niet. Dat zal, uh, dat zal de toekomst uh, moeten uitwijzen. Uh, we, zijn er in dat, we, zijn er, we zijn volop in gesprek, alleen uh, nog niet dermate dat, uh, dat er een handtekening staat. En Korting, dit hoort bij het steekspel. Toch, Koeman blijft toch gewoon bij fijn, hoor? Nou ja, dat lijkt me wel. Dat, dat is wel te hopen. Va, va, in alle opzichten bedoel ik. Niet, niet voor fijn omdat het nu goed gaat. Maar ook weer het net over ontslagen trainerschat. Ja. Ik bedoel, hij doet het gewoon goed. Uh, aan de andere kant moeten we daar ook gewoon de kanttekening bij plaatsen. dat hij het een half seizoen goed doet. Hè? Dus ook we niet gelijk helemaal al uh, op de daken gaan staan, wat dat betreft. Maar, uh, dus het lijkt mij, ja, het, het, het zal nu wel over geld gaan... wat ik dan toch ook altijd, altijd weer, ja, het is misschien naïef en ideaal gedacht... maar dan denk ik, waar, waarom nou toch? Ik teken gewoon nog een jaar bij. En dan kan je volgend jaar aan deze tijd... als je met Feyenoord ook echt één seizoen, ik noem maar wat... derde of vierde bent geworden, wat heel goed ze zijn... dan kan je zeggen van, nu heb ik recht op... Lijkt mij, maar dat zal wel weer te gedacht zijn. Christiane, als we uit langer perspectief naar Feyenoord kijken... een aantal hele moeilijke jaren gehad. Heel ja. moeilijk financieel. Staat Feyenoord aan de vooravond van, in ieder geval op nationaal niveau... weer een soort revival in die, in die echte top wat jou komt. Ik denk het wel. Maar, uh, maar dat is ook gebaseerd op wat Feyenoord zelf naar buiten brengt... over de financiële stand van zaken. Zij zeggen dat het goed gaat. De KVB zegt eigenlijk ook dat het redelijk gaat. Dus, nou ja, oké, okay, en... en, en op dat front moet het goed zijn om verder te kunnen bouwen. Als je kijkt naar het voetbal... Uh, dan sluit ik me aan bij de vorige sprekers, met name bij Willem. Uh, ze hebben een geweldige jeugd, ze hebben een geweldige opleiding. Er komt een constante stroom van, van nieuwe talentvolle spelers. En ook het hele, lelijk woord, maar omveld van Feyenoord... is op dit moment... Het, het, ja, het is eraan toe, maar het is ook rustig. Het, er is geen verkeerde spanning meer op die club. Uit incidenten dagen later... maar het, het grote deel van de aanhang van Feyenoord... Is, vindt eigenlijk dat het op deze manier moet en dat het, uh, dat het goed gaat. Nou ja, als dan de resultaten ook meezitten, dan uh, komt het in orde. Alleen het is de vraag wat er nu gaat gebeuren met Koeman. Want ik, heb, ik moet er af en toe denken aan... ik heb hem drie kwart jaar geleden geïnterviewd... en toen zei hij eigenlijk zelf al... Van, ja, ik ben iemand voor de korte termijn. Ik ben geen bouwer, heeft hij letterlijk gezegd. En uh, hij ziet zichzelf... Uh, uh, toch ook echt wel misschien in de toekomst... als bondscoach van het Nederlands Elftal. Daar ben ik recent in een interview ook weer tegengekomen van hem. Nou, Dat kan zomaar aan de orde komen hè, na, het, uh, na het komende EK. Dat weet je nooit. Dat, je loopt nog even op de resultaten van het Nederlands Elftal ja, maar al, uh, ne ne vooruit vast. Is, uh... Maar daarom zitten wij hier, hè, om, ja, daar, ja, om daar nee. een beetje rekening mee te houden. Als, als er niks gebeurt, dan blijft Koeman bij Feyenoord... blijft Van Marwijk, bondscoach, en allemaal maar op. Maar wij weten met z'n allen hier aan ja. tafel dat het nooit rustig blijven. In, in die zin, uh, Feyenoord staat er uh, prachtig voor. Beter dan, uh, dan ooit, zeg ja. maar. Uh, ja. uh, jij zegt, Feyenoord staat aan de vooravond misschien wel eens van iets moois. Ja, even even dan in zijn totaliteit. De clubs waar we het over gehad hebben. Ja. Het geld neemt niet toe in het voetbal, zeg maar. Er zal een nieuwe soort van realiteit moeten komen, uh, ja. Willem Vissers. Gaan die clubs dat merken? Of zou dat ook wel eens in het voordeel van de Nederlandse clubs kunnen zijn? Of zeg je nou, in het buitenland uh, blijven die geldstromen zodanig hoog... dat daar zal niks, niks veranderen, zeg maar? Nou ja, goed, kijk... Uh, Iedereen zegt altijd: Ja, het stelt het allemaal nog voor. Maar ik zie best wel veel Engels voetbal. En er zijn ook heel veel teams in Engeland die niks voorstellen. De Wolverhampton Wanderers die winnen. Die, die, die, dat is allemaal ook Er zijn vier of vijf teams die er dik boven uitsteken. En twee in Spanje en drie in Italië. En de rest doen we het helemaal niet zo slecht. En het leuke is ook: Want ik zeg nou Ajax en Henk zegt PSV. Maar we weten het gewoon niet. We weten het echt allemaal niet. Want we hebben het vorig jaar gezien. Wie had nog gedacht dat Ajax nog kampioen werd? We hebben het twee jaar geleden gezien. Wie had gedacht dat FC Twente toen kampioen zou worden? Iedereen dacht, nou ja, dat halen ze toch niet. Uiteindelijk gaan ze toch niet redden. Wie had in 2007 gedacht dat PSV nog kampioen werd... nadat ze eigenlijk eerst elf punten voorstonden... vervolgens de hele voorsprong verspeelden aan uh, AZ en uh, Ajax... en uiteindelijk toch weer kampioen werden... toen ze al helemaal op hun rug lagen. Met Koeman. Het is het een van de leuke dingen van de Nederlandse competities... Ja, dat wij vier, vijf kandidaten kunnen wij bespreken. Dat kan in Spanje niet, hoor. In Spanje duurt het programma maar een half uur. <laughs> ah, want daar heb je alleen Rian Madrid ah, ah, en Barcelona. Daar kan je ook lang je over praten. <laughs> over in, Engeland, in Engeland heb je ook een paar kandidaten heb je, omdat, omdat United eigenlijk een paar rare uitgeleiders heeft. En City, maar normaal gesproken zou dit jaar. Zou het eigenlijk met Arsenal, die weten we, die wordt wel kampioen. Ik wil nog heel even door Henk Hoiting, met jou op die zegt wat ik maar noem een beetje nieuwe realiteit. Is een club als AZ dan het voorbeeld? Want als je nou ziet wat daar twee jaar geleden gebeurde, we hadden het daar net ook over, die hele toestand. En je ziet hoe die zich toch relatief hoog gehandhaafd hebben. Dat, dat je ook niet alleen vanuit dat geldperspectief, maar dat er een heleboel meer manieren zijn om iets te kweken als club. Nou, dat is op zich wel waar. Aan de andere kant moet je het ook weer niet te idealistisch gaan voorstellen. Want ook die spelers van AZ hebben natuurlijk wel geld gekost. En daar spelen toch vrijwel ook allemaal internationals inmiddels, weet je wel. Maar inderdaad, je hebt gelijk. En, en dat vind ik dan nu het, het grote contrast met, met SC Twente... wat dan nu, een, vind ik, een enorme uitglijden met Adriaans heeft gemaakt. En voor mij dus wat dat betreft als modelclub voorlopig... of voorlopig eigenlijk gewoon heeft afgedaan. Punt. Uh, en, dat, en dat is bij AZ niet zo. Dat is wat, je, wat, wat Chris net al aangaf. Dat, dat, dat, dat, dat management erachter, dat blijft altijd heel rustig... Uh, nu met die spelen die ze kwijtraken zal, zal Toon Germans ook niet gaan zeggen... we gaan rare dingen doen. Dus dat is waar. En daarnaast uh, goed blijven opleiden wat wij goed kunnen. Aan de andere kant is het wel zo dat het blijft betrekkelijk. Ik bedoel, het zal nooit veranderen. De Eriksens en, en zullen toch op een gegeven moment, die gaan weg. Ja. De vraag is bij, bij Eriksen Eriks wel waar heen, heb ik inmiddels begrepen hmm? van jullie. Wat? Bij Eriks is wel de vraag waar heen, zeg maar. Naar welk niveau die, nee, wel, die zegt Ajax kijkt. Als je de laatste tien jaar kan, iedereen van ons kan... Een, uh, als we even tien minuten gaan nadenken, kunnen we... Een onafzienbare lijst maken... van spelers die totaal mislukt zijn. Die miljoenen gekost hebben en die helemaal niets gebracht hebben. Bij Feyenoord, bij Ajax, ook bij andere clubs. En nu zijn die clubs... Nou, bij Ajax is het een beetje... een andere reden. Die hebben iets meer geld. Maar die hebben gezegd, oké, okay, Cruijff is gekomen. We gaan, alleen nog, maar, uh, we gaan gewoon alleen nog maar opleiden. Alleen als we iemand echt niet kunnen opleiden... dan gaan we hem kopen. Bij Feyenoord hebben ze het gewoon gedaan... omdat ze geen, geen, geen nagel meer hadden om de kont te krabben. Zijn ze ook noodgedwongen eigen spelers die ze ook opleiden in de ploeg gaan zetten. En dan zie je dat het eigenlijk net zo leuk is, of misschien nog wel leuker... en dat we misschien Euro Europees één ronde minder meedoen... Dan is het jammer. Zwaar. Dan gaat het Nederlands zelf dan moet het maar doen. Maar kortom, met dit nieuwe realisme houden wij gewoon een hele vrolijke... misschien wel nog leukere competitie, zoals jullie dat, uh, dat net zeggen. We gaan toch even een paar club, clubs langs uh, daaronder. Uh, laten we even bij Heerenveen beginnen. Maar we hebben een goed seizoen eigenlijk. Jans heeft de boel aardig op de rails en gaat vertrekken aan het einde van het jaar. Wie, nu mag ik echt even, wie mag het zeggen? Wie vindt dit logisch of is dit En Henk, niet, wat vind je daarvan? Ja, volgens mij is het wel logisch, maar... Uh... Nou, dat wil ik weer niet in herhaling vallen. Maar gewoon ook de manier zoals het hoort, lijkt mij. He, het, daar heeft hij nogal wat gespeeld. Vorig jaar natuurlijk al. Met Jans en, en met name met Dors, met zijn spits. Dat liep allemaal niet zo lekker. Uh, nu pakt het dan sportief weer op een andere manier uit. Maar die dingen, he, dat zijn daar wel zorgen voor maar mensen dat ze erkennen. Die dingen zijn, er zijn bepaalde dingen niet weg. Jor, Jans wil ook steeds zeggen, ja, er zijn toch dingen gebeurd en dergelijke... Maar men trekt daar gewoon de volwassen conclusie uit... dat men aan het eind van het seizoen, hè, zoals het hoor, zou je zeggen... gewoon uit elkaar gaat en onderwijl euh, nou ja, naar vermogen van die, van die ploeg euh, blijft presteren. Ja. Allemaal logisch, Chris? Of? Ja, ja, logisch, maar het blijft uh, altijd uitdagend om over de factor uh, Riemen van der Velden te praten. Als je het over Heerenveen hebt, met name vorig jaar bij, uh, de, toen, toen Jans het moeilijk had. Dat verhaal is nooit helemaal boven tafel gekomen. Maar wat, wat is er nou gebeurd waardoor het functioneren bij Herenveen zo, uh, zo ingewikkeld werd? Voor een trainer bijvoorbeeld. Het heeft toch te maken met een, met een, uh, met een voorzitter die die club heel ver heeft gebracht. Die daar uh, bewust uit is weggestapt. Maar, maar ja toch zich daar een beetje mee blijven moeien. En dat geeft... Kijk, bij Heer, Venus is altijd een hele rustige provinciale club gebleven... Waar, waar, waar, waarvan we allemaal het leuk vonden om erheen heen te gaan. Dat is allemaal vrolijk en noem maar op. Maar het is inmiddels toch ook een club geworden met zijn eigen intriges. En, ja. en uh, volgens mij heeft Ron Jansen daarover... en, en ik heb hem een maand geleden nog een keer geprobeerd te triggeren... van nou, vertel nou eens een keer wat dat geweest is. Ja, doet hij nog steeds niet. En... en ja, daar gaat mijn fantasie alleen maar nog harder van op hol. Maar ik, ik denk toch dat er op dat front uh, bij Heerenveen nog wel een verhaal is. Dat het allemaal niet zo chique is. Heel een onruste beleiding. Onrust. Ja. Ja. Ook een paar keer andere ja. he, kuiper gehad. Ja. en ja. uh, die, die hockeyman, ja. de Vormsma ja. geloof ja. ik. Er ja. ja. ja. uh, ja. zijn een aantal directeuren op rij verschenen. Ja. Ja. Dan gaan ja. we even naar een andere uh, club. De club die volgend jaar pas kampioen wordt van Nederland. Dan hoeven we deze discussie niet te horen. Vitesse namelijk. Die hebben beloofd dat ze dat in drie jaar zouden worden. We zitten in het tweede seizoen. Ere wie ere toekomt. John van der Brom maakt wel een soort reusensprong met... Dat Vitesse. Ja. Is, dat, is dat een voorbode? Ik zeg dat natuurlijk wat gekscherend voor een titel, dat, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar is het een voorbode voor een, een mooie periode in Arnhem, Willem Vis? Ja, ja, goed, het hangt alleen vanaf. Kijk, we weten weinig van die man. Die Jordania, dat is een zetbaas van Abramovic. Dat weten we ongeveer wel. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon een man die ook uh, speelt met geld van anderen. En, en die, die daardoor de gelegenheid krijgt om goede spelers uh, daar neer te zetten. En zolang die man daar blijft zitten wordt dat elftal gewoon beter. Kijk, wie heeft er wel in de winterstop wat gedaan? Vitesse. Hè, Vitesse gaat Boni nou kwijtraken aan de, aan de Afrika Cup. Ja. ja, die zeggen niet zoals Feyenoord... ja, dat gaan we wel intern oplossen. Nee, die zeggen we moeten spitsen hebben. Dus die hebben nou die havenaar gehaald, die jongen uit, uh, uit Japan. En die hebben gehaald. reis gehaald. Dus is natuurlijk een risico ja. of reis weer fit is... Maar het is wel een stunt dat ze die gehaald hebben. Waar PSV eigenlijk had gehoopt dat hij reis terug zou komen. En die, die jongen, die, die knie die zag er wel heel slecht uit. Dus je weet niet hoe dat allemaal gaat lopen. Maar goed, hij speelt, hij voetbalt weer. Hij heeft gescoord het weekend in een oefenwedstrijdje. Dus... Die hebben wel uh, ambitietonus. En ze komen elk jaar met nieuwe spelers. Ze hebben een redelijke opleiding ook nog. Dus er komt ook nog af en toe al wat uit. Dus ik sluit niet uit als, als AZ-kampioen kan, kan worden. En als uh, FC Twente-kampioen kan worden. Kan Vitesse ook kampioen worden. Alleen, er moet wel die impuls blijven. In dit geval hè, bij Feyenoord en Ajax komt die impuls van de opleiding. Bij Vitesse komt die impuls van een meneer uit uh, ja. Georgië. Korting, dat Vitesse toch even... want tuurlijk, je moet een aantal spelers kopen... maar je ziet ook vaak de clubs die dat moeten doen, de druk is hoog. John van der Brom, is dat toch gewoon een hele goede trainer, blijkt? Ja, maar goed, dat, dat, heeft, hij, dat heeft hij natuurlijk bij, uh, bij Den Haag. En op een eigen eigenlijk laag niveau bij AGOVV, voor de mensen die dat volgen... heeft hij ja. dat al laten zien. Dat is, dat is een goede trainer. Uh, ik denk toch niet, met de, met de hele achtergrond nu van Vitesse... en dat Georgische geld wat erachter zit... Dat, kijk, als je dit mooi vindt, dan is dit mooi. Maar dat het echt, zoals de nou, kampioenschap... dat vind ik sowieso een beetje sceptisch over... dat dat gaat gebeuren. Want eh, inherent aan dit soort geldschieters is wel altijd... dat er een bepaald type speler ook altijd zal blijven komen. Ze hebben dat nu een beetje... ze hebben nu ook weer met Nicky Hofs... en wat dan ook weer, ook een beetje van Nederlands. Maar zo'n Chanturia, dat, die, dat, dat rechtsbuitentje... dat vind ik een mooi voorbeeld. Die, die loopt natuurlijk af en toe de hel, halve tegenstander voorbij. Maar Sean van der Brom wordt ook af en toe gek van hem. En dat zijn toch geen spelers zolang. dat klinkt dan weer heel... Oudwesten, conservatief, wat dan ook. Dan word je uiteindelijk geen kampioen meer. Dat is goed, jongens. En, hebben ze, en nu een reis weer. En dat is ook weer een jongen met allerlei vragen. Wat dan ook. Altijd onderweg. Moet je maar afwachten. Ja. Nog even over reis. Chris van Nijland. We hebben het gehad over een aantal clubs... die niet chic zouden om zijn gegaan met trainers. Gaat reis niet chic om met zijn werkgever? Of zijn oude werkgever? Of zou je dat dan ook eens een keer mogen zeggen? Als ik daar mijn eigen normen op los mag laten... dan zeg, dan zeg ja. ik dat het schandalig is dat hij dat is weggegaan. Maar, maar ja, ik ben geen voetballer. Uh, die, die, in, in de voetballerij gelden andere normen. Maar, maar nee, ik, vind, ik, ik, ik hou daar niet van. Ik vind dat je club best iets terug mag geven... voor een enorm begrip wat er is geweest voor hem. En niet alleen die club... Ik vind ook dat, dat zijn trainer heel erg goed is voor hem geweest. Die heeft hem uit de wind gehouden. Uh, dus ja, ik zou zo'n stap nooit zeggen, zetten. Ik vind dat... Uh... Aan de andere kant uh, kan ik er ook wel cynisch in zijn. De, de, het feit dat, dat Vitesse dit flikt vind ik ook weer grappig. Kun je hem lachen. Kun je denken, nou, die zitten te loeren. En uh, maken gebruik, misbruik van de situatie. En ja, dat is ook sport, hè. Top, Kijk, topsport. Jij weet het misschien beter dan ik... maar is misschien per definitie oneerlijk en gemeen. Nou, of het zo gemeen moet zijn, is weer een andere <lacht> discussie. We gaan er nog even naar onderin uh, uh, kijken, uh, Willem Vissers. Excelsior staat daar, VVV staat daar. VVV heeft weer iemand te van zijn hele begroting verkocht ongeveer. Dan zijn ja. ze goed in de vele, dat is wel slim. Uh, uh, als jij zou moeten inzetten, even op de rechtstreekse tegenstand. gaat het tussen deze twee, of doet de graafschap daar nog voor mee? Of zeg je nee? Nee, een van die ja, drie is het, het kan bijna niet anders. Dat, ik vind het... Uh... Bewonderenswaardig dat Excelsior, uh, ja, dat is toch zo op, e op een of andere is. manier. Ja, <laughs> dat ze überhaupt begonnen zijn, wou ik eerst zeggen. Het ja, is misschien een beetje te Nee, maar het is natuurlijk een beetje lullig dat zij, zij, zij verliezen dan vier, vijf spelers aan Feyenoord in het begin van het seizoen. En dan denk je van, er komen er ook alweer een paar terug. Maar ja, Feyenoord heeft het ook allemaal wat bezuinigd en wat minder spelers en zo, een kleinere selectie. En die zeggen, nee, er komt helemaal niemand terug. En ja, dan moet je met Leen van Steensel in de spits gaan spelen. Ja, dan kun je eigenlijk, als je er dan in blijft, dan heb je de, de prestatie van het jaar geleverd. Dat is echt gewoon knap. En, en dan kan het best in het RKC, want die vallen ook weer heel ver terug nu... en de graafschap. Ik denk dat VVV toch wel net... Uh, VVV heeft best een aardige ploeg, maar op een of andere manier... Uh, komt het er niet goed uit. Hè? Maar ze hebben wel goede voetballers. En een ja, goede voetballers zijn trein. Ze hebben een... Uh, goed, ja. he, Ton Lokhoff. Ton Lokhoff nu. Ja. Ja, daar heb jij hoge verwachtingen van. <laughs> ja. uh, nou ja, Kirst, jij ook... zegt dat op een manier van... Uh... Ja, omdat ik het hem ook heel erg gun. Ik uh, yeah. uh, ken hem goed. Maar, maar, nee, maar, ja, maar wel een, een, een echte voetbalman... die, die, die het maximale uit een, uh, uit een kleine ploeg kan halen... Dat heeft ze al een aantal keer bewezen. En, en ook simpel. Heel erg uh, beide benen op, op de grond. Uh, ik kan heel simpel over voetbal praten. Ja, ik hou daar gewoon van. Ja, maar van het feit dat ze thuis gelijk speelden tegen... Tegen Ajax en PSV. Dat geeft aan dat dat geen hele slechte selectie is. Als jij gewoon een slechte selectie hebt, dan verlies je die wedstrijd gewoon. En ze hebben best een aardige ploeg. Alleen op een of andere manier is het geen elftal. En die Moussa ook, die loopt soms loopt twintig man voorbij. En dan staat hij alleen voor de keeper en dan schiet hij hem naast. Ja, het is heel. Het moet op een gegeven moment moet daar iets meer uit te halen zijn. En dan blijft VVV er wel in. Moet ik als Limburg ook zeggen. We hebben het net over de geldstromen bovenin gehad, Henk. Maar voor dit soort clubs, moeizelijk met shirt sponsors de langzame hand. Het wordt ook voor deze clubs wel steeds lastiger... om überhaupt nog representatieve elftalen een beetje op de been te brengen. Zie je in de komende jaren wat dat betreft... toch ook nog dat, dat de verschillen groter en groter zullen worden? Want daar lijkt het wel op, hè? Ja, of ik, dat nou, ik zit even heel snel de, de stand er, er, om over te halen. Of dat, of dat nou groter en groter wordt. Het is, de, wat ik net zeg, het blijft toch relatief hetzelfde. Zij zullen er gewoon voor moeten zorgen. En VVV is nog een uitzondering, want die verkopen dan nog zo'n moeza voor ja. een paar miljoen. Maar dat zijn weer de aardige spelers uit de eerste divisie... waaruit de los amateurs weten te krijgen. En daarmee kun je... Want we hebben het net al gezegd... cynisch. Kijk, dat niveau in de top is ook weer niet zo hoog. Ik bedoel, je gaat er niet bij aanklampen... maar je kunt wel af en toe incidenteel gelijkspelen... tegen eigenlijk PSV zoals VVV doet. Dus of de verschillen nou zo ontzettend groot zullen worden, weet ik niet. Maar die clubs zullen gewoon nuchter en reëel voort moeten blijven gaan... met de hele beperkte middelen die ze hebben. Heren, we zijn er zo'n beetje wel doorheen. Ik heb eigenlijk nog één vraag, want dat zei ik al een keer, daar zitten jullie altijd bovenop. En dan begin ik maar even bij jou. Die, die, die transfer, het is de 15e, we hebben nog een dag of 16. Soms zie je toch nog ergens in zo'n laatste week ergens iets vallen, iets groots. En dan krijgen we nog zo'n domino-effect. Verwacht jij nog ergens iets, iets groots? Dat er nog ergens een Engelse club in paniek, die, die niet veel van kan, maar wel veel geld heeft, toch nog even iemand ophaalt hier in Nederland? Nou ja, nee, ik, ik zeg met de hand op mijn hart. Uh... Ik zie op dit moment geen grote zaken aankomen in Nederland. Nee, echt niet. Dat betekent, nee. Willem Visser, dat we met dezelfde elftallen door gaan voetballen. zeg maar wel. op die ene verkoop van uh, AZ tot nu toe? Ik denk goed als wel. Ja. ja, en Moussa bij VVV, dat was toch ook een ja. redelijk uh, bepalende ja, uh, speler daar. Dat kon je vermoeden dat hij weg zou gaan. Uh, die Wernbloom bij AZ, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet aan gedacht had. En allebei naar Rusland. Maar... He, dat is ja, ook wel ja, weer iets natuurlijk. natuurlijk. Ja, want daar, daar is wel geld. gaat het geld uh, langzamerhand uh, oprusten. Zelfs Manchester City, die, die, die uh, Mancini heeft ook al twintig keer gevraagd nu weer om, uh, om nieuwe spelers. Want hij heeft het te weinig. Er wordt toch niet even gezegd van uh, even niet. We hadden vandaag nog onze correspondent in Parijs aan het leiden. Paris Saint-Germain heeft ook nog heel veel geld. Gaat niet nog iemand uit de komt competitie? Ja, of hebben we daar niemand ja, meer? Ja, werd daar wel genoemd ja. toen. Ja, om eventueel weg te gaan. Maar ook dat is best opvallend, dat bijvoorbeeld Heren Veens, relatieve topspelers, nu nog weg te gaan. Jassa nou, daar gaan toch wel verhalen over dat hij misschien in de winterstop nog wel weg gaat. Want dat, dat vergeet natuurlijk wel. Maar die hebben natuurlijk met, met die Narsing en Asaidi die hebben ze echt geweldige buitenspelers. Ja, ja. ja maar die worden niet gelijk door dat clubs nog gekocht. Nee, we hebben nu, net de grote vissen. Maar ja. dat ligt in de lijn naar wat we bespreken. Het wordt allemaal minder. Die grote vissen. zijn. Kijk, vorig seizoen had je nog Suarez en Avelay. Waarvan Avelay al geen eens een basisspeler werd. Maar goed, dat waren het dan toch nog. Dat is van een ander niveau. En nu moeten clubs gaan denken... als ze naar Nederland gaan kijken... over Jan Vertongen en, en, en consorten. Ja, ja dat is toch dat een, een ander een niveau. Een, een, en veel onzekerheid. St Strootman... Ga, daar denk ik echt van dat, dat is de volgende Nederlandse speler die, die naar een hele grote club de, kan gaan. De nieuwste hey, groot zo. te vis. Eert ze misschien ook wel, maar... Nou, je mag allemaal nog één noemen, jongens. Dat is de ja, tijd die is eh, echt, echt zo'n die... beetje om. Ja? Die, ik, ja, die vind ik echt heel goed. Nou, ik ga jullie uh, danken. Jullie hebben zelf gezegd, het is niet helemaal te voorspellen... in de Nederlandse competitie, maar we hebben hier twee voorspellers... die PSV uh, als uh, nieuwe kampioen zien. We hebben één voorspeller, Willem Vissers van de Volkskrant... die zegt, nou, dan hou ik het toch op Ajax. Henk en Chris Van hadden houden het op PSV. Excelsior is volgens deze... Met Feyenoord deze, als Dark Horse. Met, met Feyenoord als ja, Dark Horse. Dat zij ook gezegd. Excelsior is de gedoodverfde favoriet... als het om wat minder leuks gaat <laughs> afdalen... naar <laughs> een divisie lager. Ik ga jullie alle drie... Zeer danken dat jullie hier uh, wilden zijn. En wens jullie een hele plezierige tweede helft van het voetbalseizoen toe. En voor mij krijgt u dan nog één uh, berichtje zo'n beetje richting het nieuws. Wat u niet zou willen missen natuurlijk dat nieuws niet. Maar ook dit bericht niet. Want de beachvolleyballers Richard Schuil en Reiner Nummerdoor hebben in alsmeer het indoor toernooi CEV Satellite op hun naam gebracht. Nee, onze duo versloeg in de finale het Poolse koppel Mikael Katiola en Jakub Salankiewicz. Die hebben ze me er nog even toegedaan. 21-13 en 21-17. Daarmee komen wij aan het einde van een vier uur durende langste lijn-uitzending. Ik zeg u nog even dat de ruststand bij Arsenal tegen Swansea... dat het daar 1-1 staat. Van Persie heeft daar dus gescoord. Michel Vorm staat in de goal bij Swansea. Vanavond kunt u uitgebreid weer nakaarten over alle sport van het weekend. Zoveel was het niet, maar langste lijn is er natuurlijk gewoon... tussen 10 en 11 op deze zender. En zometeen op deze zender het uitgebreide radio-1-journaal. En, en daarna nemen de collega's van de VPRO het over. Eh, dank u voor het luisteren en wij wensen u een hele, hele prettige avond.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 Vanavond in de tv-show Boer zoekt vrouw internationaal. Hoe anders is de zoektocht van boeren naar hun grote liefde... in de rest van de wereld, in landen als Noorwegen, Zuid-Afrika, Australië... waar alle opwinding in België... waar boerin Conny op zoek ging naar een vrouwelijke partner. En heeft onze Zweedse boer Peter inderdaad eindelijk zijn grote liefde gevonden. Dat en meer in de tv-show vanavond, kwart over negen, Nederland 1.